Kamerlid Kuiken dient een initiatiefwet in om dat te regelen. Volgens Kuiken betalen automobilisten nu vaak voor een vol uur... terwijl ze maar vijf minuten geparkeerd staan. Ze vindt dat oneerlijk en onnodig. Detailhandel Nederland heeft berekend dat automobilisten... gemiddeld 14 te veel betalen... doordat parkeergarages uurtarieven hanteren. Eerder dit jaar diende de PvdA een soort initiatiefwet in... om automobilisten op publieke parkeerplekken per minuut te laten betalen. Bij de Indiase stad Mumbai is een explosie geweest in een onderzeeër. Een woordvoerder van de marine zegt dat er waarschijnlijk 18 bemanningsleden vastzitten. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Correspondent Lucas Waagmeester. Ze willen niet zeggen wat er is misgegaan. Ze kunnen dat waarschijnlijk ook nog niet zeggen. Of er inderdaad bijvoorbeeld een, een wapensysteem is geëxplodeerd aan boord. Of dat het uh, puur gaat om bijvoorbeeld iets in, de, in het elektrische systeem, systeem op dat schip. Dus uh, men gaat inderdaad echt uit van een ongeluk. De Indiaanse onderzeeër is onlangs nog opgeknapt in Rusland. De raad van toezicht van de Groningse zorginstelling Novo... grijpt niet direct in bij het tehuis waar vorig jaar een vrouw overleed. De raad wil eerst een onderzoek aanvachten. De familieleden van de bewoners zijn boos en willen dat de directie opstapt. Na een jaar heeft de inspectie moeten constateren... er is feitelijk niets veranderd. Daarmee heeft de raad van bestuur in onze ogen ernstig gefaald... De afgelopen weken heeft de Raad van Bestuur in de pers meerdere malen aangegeven in onze ogen de ernst van de situatie onvoldoende in te schatten. Twee bestuursleden zeiden in NRC Handelsblad dat de overleden vrouw waarschijnlijk te zware problemen had voor het tehuis en doorverwezen had moeten worden. De vrouw kwam om toen medewerkers haar tegen de grond drukten. Bij de begrafenis van prins Frizo is niemand aanwezig van het kabinet. Ook premier Rutte niet. De koninklijke familie nodigde beperkt aantal mensen uit voor de uitvaart. Wie op die lijst staan, wordt niet bekendgemaakt. Frizo wordt vrijdag begraven in Lagevuurse. De uitvaarddienst in de Stulpkerk bij Drakenstein wordt geleid door dominee Karel ter Linden.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 In België is in een onderzoeksreactor bij de gemeente Mol een lek geconstateerd. Volgens de gemeente hebben metingen uitgewezen dat er geen radioactiviteit is vrijgekomen. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de volksgezondheid of het milieu. Het lek is door het onderzoekscentrum gedicht. Het is niet duidelijk waardoor het is ontstaan. Voetballer Jonathan de Guzman kan vanavond niet meespelen bij de wedstrijd van Oranje tegen Portugal. Tijdens de laatste training botste hij tegen Dirk Kuyt aan en liep een lichte hersenschudding op. De Koelsman zou in de basis staan, maar nu moet bondscoach Louis van Gaal dus op zoek naar iemand anders. En het wordt sowieso een lastige wedstrijd, denkt Van Gaal. Ik denk dat uh, Portugal een heel slim tactisch spelletje speelt. Laat altijd tegenstander het spel uh, maken over het algemeen. En ja, ze hebben uh, daarnaast nog uh, uitzonderlijke voetballers. De oefenwedstrijd tussen Nederland en Portugal begint vanavond om half tien. En het weer nog in het noorden en oosten eerst nog een enkele bui. Later in de middag droog en geregeld zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog en flink wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Files staan er op dit moment nog niet. U kunt overal doorrijden. Goede reis. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over zeven. Straks vredesbesprekingen. Gisteravond werden daarvoor Palestijnse gevangenen vrijgelaten door Israël. Het is een moment of happiness voor iedereen. Je hoort het. Palestijnen zijn blij, Israëli niet. Onze correspondent Monique van Hoogstraten zag hoe de gevangenen aan de grens werden overgeleverd. Monique, hebben wij nog niet. Nee, Monique van Hoogstraten, nee. Ben ik kom nog niet zo stand. Dan moet u even te goed houden van ons. Nou, dan gaan we eventjes naar Prins Friso. Uh, naar de begrafenis, niet Delft, maar Lage Vuurse. Uh, vrijdag wordt hij daar begraven. In een uh, besloten kring, familiekring. In een gemeente dus waar hij opgroeide. In de Stulpkerk. Jozefine Treje ging er kijken. De Stulpkerk grenst echt aan Kasteel Drakenstein. Wat natuurlijk helemaal door hekken is afgeschermd. Klein kerkje. En een doorgaande weg die nu. Uh, Iets drukker is dan normaal. De kerk is uit 1659 en heeft ook een koninklijk teentje. Want de koningin Emma en de koningin Wilhelmina die woonden er geregeld kerkdiensten bij. En blijkbaar is er ook een bankje waar het wapen van de Oranjes in brons is aangebracht. Rond de kerk, een klein begraafplaatsje. Ik denk zo'n 400 graven of zo. Maar daar kan je nu niet opkomen. Er hangt een papier aan het hek dat het uh, tijdelijk gesloten is. Natuurlijk in verband met de begrafenis vrijdag. Komt er mevrouw op de fiets aan? Ja, maar me heel goed ook, hoor. Dus uh, ja, inderdaad, mijn man, uh, 25 jaar geleden uh, is hij hier begraven. En waar ligt hij? Hij ligt helemaal links, ja. Van de Heden. En ja. dan wordt prins Friese al begraven op dezelfde begraafplaats. Ja. ja, ik ben wel een beetje inderdaad, uh, onder de indruk van, ja. Komt dan weer een beetje boven. Ja, ja. Hij zich weer dan, hè? dan uh, ja. Wat denkt u dan? Ja, dat moest mijn man eens weten. <laughs> He, dat hij vlak bij een uh, koninklijk lid van de familie uh, komt te liggen. Maar ja. Maar de, u dacht, ik kom snel even kijken. Nou, ik kom snel eventjes nog uh, tuintje doen bij hem. Ja, de planten verzorgen, de graniums die erop staan. En uh, ik kom wekelijks, dus ik uh, denk, nou, dan ga ik nu maar. Hè? Dan lukt het waarschijnlijk nog. Maar helaas. Ja, mooi kerkje, heel mooi kerkje. Ja, Wel. Heel romantisch, echt een Engels, ik vind het echt een Engels begraafplaatsje. Ja, ik had niet verwacht, dat, uh, maar ik vind het wel heel erg uh, goed van de prins Beatrix. Dan kan ze er toch elke dag heen en de zoon uh, vlakbij haar. Ik vind het een uh, fantastische oplossing. Meneer en mevrouw zijn nu ook bij het hek van de kerk en de begraafplaats. Ik was toevallig daar aan het wandelen. En uh, we waren daar uh, aan het kijken met mevrouw, Jessica, samen. Toen zagen we in één keer over de kerkhof. Nou, er stonden vier mensen, in, in, mooi in een zwart pak. Daar waren ze aan het meten. Dus... Maar denkt u dat ze dat aan het opmeten waren voor Prins Frieso? Ja, mis ik u wel. 200 meter van de kerk is dan het centrum van Lage Het bestaat eigenlijk uit een paar pannenkoekenhuizen... een midgetgolf en een restaurant. Ik ben uh, Willem van Oosterom. Ik ben de vierde generatie van uh, restauranten Vuursen. En uh, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben uh, weliswaar wel uh, wat ouder als de Frieso is, was... En, uh, nou ja, we hebben het altijd als buren beschouwd. Kent u ze? Ja, nee. Maar ook weer wel. Waren ze wel eens een hapje bij u eten? Ze kwamen wel eens een hapje bij ons eten. We eens... zijn ook wel regelmatig op het kasteel geweest. Dan werden we als kleine mannetjes uitgenodigd... om uh, daar uh, het kerstverhaal aan te horen, wat Beatrix vertelde. En uh, daarna de warme chocolademelk te drinken op het, uh, op het kasteel. Dus. Ja, wat is kennen? En vindt u het dan fijn dat hij hier wordt begraven? Ik vind het wel heel fijn dat het gewoon zo is van nou, waar iemand geboren is, wordt hij begraven. En het is eigenlijk aan de aangrenzende aan de eigen achtertuin. Het is dat het niet in de eigen achtertuin mag. Vandaar dat het, in het op de begraafplaats is. Verwacht u veel aanloop voor vrijdag? Komt overal in het nieuws, denk ik bij mezelf. Ja. Waarom niet? Dus ja. Kunt u maar beter extra personeel inhuren? Dat hebben we al gedaan. Eerste wat u deed, om kwart over zes? Eerste wat we deden, kwart. nee, dat was al voor die tijd. Want ik, ik wist al voor die tijd. Ja, ik was toevallig op de begraafplaats en dan kwam ik tekort kosten tegen. Wat zei hij? Hij zegt, ik ga het begraafplaats afsluiten. Ik zeg, afsluiten? Waarom afsluiten? Oh, ja, weet je dat niet dan? Ik zeg, nee, dat moet ik weten. Dus dan nou, kijk ik maar op het nieuws van zes uur dan. Dus vandaag. Kees van Raak heeft twee boeken geschreven over koninklijk begraven. Meneer van Raak, goedemorgen. Goedemorgen. En u wist het maandag zeker. Frizo zal in Delft worden bijgezet. Die traditie wordt gevolgd. Hoe ja. bijzonder is deze beslissing dan? Uh, zeer bijzonder. Ik ben uh, uitermate verrast met de keuze van uh, Beatrix uiteraard. En ook uh, best ontroerd moet ik zeggen. Ik vind het een heel bijzondere keuze. Wat ontroert u uh, zo aan deze keuze? Nou, het is echt een persoonlijke keuze van Beatrix geweest, dat weet ik zeker. En uh, ja, ze wil haar zoon dicht bij, dicht bij haar hebben, want ze gaat binnenkort op Draakzaam wonen. En ja, dat is op loopafstand van het graf van haar uh, oogappel. Ja, en um, Fries heeft natuurlijk zijn jeugd daardoor gebracht. Zou dat ja. ook een rol hebben gespeeld, denk ik? Die sentimenten, uh, die, die uh, leven allemaal mee, uiteraard. Het wordt een... een ja, een andere plek. Besloten bijeenkomst. Um... Ja, het wordt een begrafenis zelfs. Ja, en geen, bij precies, en, ge en ja. geen bijzetting. Ja, daar dat, ja, heeft hij ook eens gelijk Dat is een breuk met een eeuwenoude traditie van de Oranje-Nassau's. Hoe, hoe verklaart u dat? Zit hem dat puur in de omstandigheden waaronder Frizo om het leven is gekomen? Nou, wat ik al zei. Hij, hij, hij was, nou, naar mijn weten, de oogappel van Betrix. Ja. Um, Betrix gaat daar binnenkort wonen. Um, hij is maar 44 jaar geworden. Hij is onder heel uh, extreme omstandigheden overleden. Dat speelt allemaal mee. Maar niet bijvoorbeeld dat hij geen lid meer was van... Uh... Nou ja, dat wou ik vragen. Ja. Ja, zou dat, zou dat, ik, dat ook kunnen al... bij een lid van een koningshuis? Nee, nee hij, hij, had gewoon, hij had gewoon bijgezet kunnen worden in de nieuwe kerk. Dat zou helemaal geen belemmering gev gevormd hebben. Maar nu komt er dan straks een, een, een zoon van de koningin, de voormalig koningin, te liggen op een gewoon kerkhof. Kan dat ja, wel? Dat is, ja, dat is een unicum. Dat is, dat is echt een unicum. Ja. Maar, maar ja, ik, ja, kan dat? Hoort, hoort dat wel? Ja, wat is horen in dit soort omstandigheden? Maar... Ja, dat, dat is, nogmaals, het is een unieke beslissing van Betrix geweest. En uh, ja, het, het, gebeurt. het wat, gebeurt. Wat weet u van de begraafplaats Lagevuurzen? Niks. Helemaal niks. Okay. Ik, heb een, nou. ik heb wel een boek geschreven over Nederlandse begraafplaatsen, maar deze mooie pietreske plek, die staat er niet in. Hmm. Denkt u dat er binnen de familie lang over gediscussieerd is, over de plek van het graf voor Frieso? Ja. Bertus heeft ook nog rekening te houden natuurlijk, met, met de vrouw van Frieso, Mebel? Met Mebel, ja, inderdaad. Maar ze zijn uh, tot overeenstemming gekomen. En ik, uh, uh, ik geloof dat ze gistermiddag uh, allemaal bij elkaar zijn gekomen in Huis en Bos. En daar is natuurlijk uh, ja, uh, het een en ander doorgenomen... en alle, alle scenario's uh, zijn uh, doorgelopen. En uh, ja, ze zijn met z'n allen denk ik toch wel uh, uh, tot deze uh, conclusie gekomen... dat dit het mooiste zou zijn. En ja, dat, is dat, is daarin, ja. dat, dat is het ook, moet ik zeggen. Kees van Raak schreef boeken over koninklijk begraven. Meneer van Raak, dank. Graag gedaan. Twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we naar Israël en de Palestijnen. Correspondent Monique van Hoogstraten zag hoe gevangenen aan de grens werden overgeleverd. Afgelopen nacht gebeurde dat de eerste groep van gevangenen is, zoals was afgesproken, vrijgelaten. Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verliep dat? Um, ik was bij Betunia, dat is het checkpoint op de westelijke Jordaan-oever waar de gevangenen binnenkwamen, die naar de Westelijke Jordaan-oever werden uh, gevoerd. Een deel ging naar uh, Gaza, een ander deel. En al een paar uur van tevoren stonden daar zo'n, nou, ik denk 200 mensen... een, een aantal families, vooral vrouwen, een beetje nerveus, sommigen gelukkig. Uh, en verder vooral wat vatagleden, met vlaggen en muziek. En uh, ja, die stonden daar eindeloos te turen naar de andere kant van het hek... of er al iets te zien was in het donker... Uh, ik denk dat Israël opzettelijk de vrijlating midden in de nacht had gepland om te voorkomen dat het een groot overwinningsfeest zou worden voor de Palestijnen. Uh, aan de andere kant, aan de Israëlische kant... waren die gevangenen inmiddels uh, afgevoerd in geblindeerde busjes. Geblindeerd, omdat ze niet, uh, dan niet rijdend door Israël er een zegetour van uh, konden maken. Eerder is het wel uh, gebeurd dat ze dan uh, met hun vingers het V-teken, uh, het victorieteken maakten... Uh, en een klein aantal nabestaanden, Israëlische nabestaanden... heeft nog geprobeerd om, om de doorgang te blokkeren. Maar goed, die werden natuurlijk snel uh, aan de kant geduwd. En uiteindelijk, uh, rond uh, nou, iets na één uur uh, in de nacht... ging dat hek dan bij Tunia dan toch open en reden twee busjes. Uh, de westelijke over binnen, luister maar even. Zoals je hoort uh, stopten ze niet, uh, maar ze reden in volle vaart door uh, naar de Mukatta. Uh, uh, waar uh, Abbas resideert, ook om het graf van uh, Yasser Arfa te bezoeken. Ik denk dat ze vooral niet stopte om chaos, uh, gedoe bij het checkpoint uh, te voorkomen. Um, en het bezoek aan Abbas was natuurlijk het belangrijkste... want dit is zijn moment van glorie vooral. Ja, dit, dit is een van de onderdelen van uh, gevoelige dossiers... Uh, als het gaat om vredesbesprekingen tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Wa waarom zaten deze gevangenen vast? Al deze gevangenen, bijna allemaal, zaten ze vast... Uh, omdat ze een dodelijke aanslag hebben gepleegd op een Israëlische burger... soms op een Israëlische militair, meestal uh, 20, 30 jaar geleden... Uh, gisteren verschenen in de Israëlische kranten lange lijsten van, van hun daden... in alle details en wie de slachtoffers waren. Uh, voor Israël natuurlijk terroristen. Voor de Palestijnen zijn dit de helden van de, van de vrijheidsstrijd. Uh, zij zaten allemaal al vast uh, voordat de Oslo-akkoorden werden gesloten. En dat is nu twintig jaar geleden. Dat waren eigenlijk de eerste echte akkoorden tussen Israël en de Palestijnen... En toen is al afgesproken dat deze gevangenen vrij zouden komen. Dat is om allerlei redenen nooit gebeurd. En nu heeft Abbas bedongen, voordat hij nu weer aan tafel gaat met Israël... dat ze nu wel vrij moeten komen. Ja. En dit is de enige eis van Abbas die Israël heeft ingewilligd. Ja, en het was een voorwaarde eis dus voor het begin van die vredesbesprekingen. Die beginnen vandaag. Hoe ziet het draaiboek eruit? Ja, uh, geen idee. Dat wordt natuurlijk geheim gehouden... Um, het enige wat ik weet is dat ze in Jeruzalem bij elkaar komen... en een volgende keer in Jericho, dat ligt dan in het Palestijns gebied. De bedoeling is dat het om en om he, het ene plek is en op de andere plek. Maar wat er op de agenda staat, uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... John Kerry, de grote initiator van deze besprekingen... die wil alles zoveel mogelijk uh, geheim houden. Ik denk ook vooral om, om cynici en tegenstanders die er, uh, die er uh, in ruime mate zijn aan beide kanten, om die zo weinig mogelijk kans te geven... om die gesprekken te torpederen en te ondermijnen. Hmm. Wat verwacht men in Israël en in Palestina? Wat, wat, is er hoop dat deze gesprekken leiden uiteindelijk tot vrede? Deinig. Want er is natuurlijk al veel druk gezet ook door uh, de, de, de bouwvoornemers hè, van Israël. Ja, kijk, uh, een van de belangrijkste eisen is altijd geweest... of de laatste jaren althans, van de Palestijnen... Eerst een bouwstop in de nederzetting, dan pas praten. Nou, onder druk van, uh, van John Kerry heeft Abbas daarvan af moeten zien. Dus nu gaat hij praten terwijl er doorgebouwd wordt... en flink doorgebouwd wordt, hebben we deze week uh, geleerd. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook wel een beetje het Israëlische antwoord... op die vrijlating van de gevangenen. He, daar moest iets tegenover staan aan de Israëlische kant. Ook om critici in Israël uh, een beetje uh, rustig te houden... Uh, wat er van verwacht wordt aan beide kanten heel weinig. Uh, ik zie overal wantrouwen, ik zie overal pessimisme. Uh, maar goed, uh, we gaan het zien uh, ja. of ze dat. Uh, yeah. Iemand wil jou heel graag bereiken, volgens mij, Monique. Ja, ik uh, ga me gaan opnemen. opnemen. Ga ze in te maken. Dankjewel. Bekijken. Dankjewel. Het NOS Radio En Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Een zelfmoordmissie noemt astronaut André Kuipers het Mars One-project dat is gestart door twee Nederlanders. Hun doel is een menselijke kolonie te stichten op Mars. Realisme of misschien slechts een mooi televisieformat. Maar vandaag deel drie over de stand van de Nederlandse ruimtevaart, gemaakt door verslaggever Mark Hamer. So, welcome to Million Mars Meeting here in Darmstadt. Afgelopen zaterdag. Thank you all for coming. Darmstad dus, een beetje in het midden van Duitsland. Mensen die dromen van een bestaan op de planeet Mars zijn hier bijeen. I see people here from Spain, from Netherlands, from UK, Swiss, Austria... Mars One heet het project. Bedacht door de Nederlander Bas Lansdorp. Mars One wil in 2023 een bemande nederzetting op Mars vestigen. Dus we willen naar Mars gaan om daar te blijven... en elk jaar, elke twee jaar meer mensen daar naartoe sturen. Is het mogelijk... De techniek om mensen naar Mars te sturen, die bestaat. Wat nog niet bestaat, is de techniek om mensen van Mars weer terug naar aarde te halen. En als je besluit dat je mensen permanent gaat vestigen op Mars, dan ben je natuurlijk van dat probleem af. En dus is Mars One een enkele reis naar Mars. Deelnemers in de missie zullen nooit meer terugkeren op aarde. Vrienden en familie nooit meer zien. Dat is een heel raar idee, maar dat is in feite ook als je gewoon verhuist. Zegt Pien, die zich heeft opgegeven van Mars One. Je bouwt daar iets op. Het is je nieuwe thuis. Het is niet, je bent nooit meer thuis. Je bent in een nieuw thuis. En dat lijkt je niet gek om je familie hier achter te laten, daar geen contact meer mee te hebben. Dan had je alleen maar nog voor je een soort Skype-verbinding. Nee, want ik zie mijn familie sowieso niet zoveel. Was het altijd al een idee van jou, een, een, een hoop, een droom om naar Mars te gaan? Um, toen ik heel klein was wel. Ik tekende altijd uh, marskolonies en dat soort dingen. Ik tekende ook veel ruimteschepen. Dat... Um, toen ik wat ouder werd, ben ik het eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Want ik geloofde er niet meer zo in. Er gebeurde vrij weinig op dat gebied. Um, maar sinds Mars One heb ik er weer vertrouwen in. Of ze gaat, hangt allereerst af of ze wordt uitgekozen. Inmiddels hebben zo'n 78.000 mensen wereldwijd het inschrijfformulier aangeklikt. Een selectiecommissie, maar ook door stemmen van tv-kijkers... zal bepaald worden wie er gaat. TV is sowieso heel belangrijk in de plannen van Landsdorp. Alleen al om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De totale kosten om de eerste vier mensen naar mars te krijgen... zijn ongeveer 6 miljard Amerikaanse dollar. En die kan je binnenhalen met televisierechten? Nou, als we het vergelijken met bijvoorbeeld zoiets als de Olympische Spelen... Uh, waar, uh, wat natuurlijk een, een tweejarig event is waar uh, ongeveer drie weken mensen naar kijken. Uh, in die drie weken hebben de Olympische Spelen inkomsten van ongeveer 4 miljard Amerikaanse dollar aan uitzendrechten en sponsorships. Uh, dus dat zijn bedragen die heel dicht bij elkaar liggen. Terwijl uh, dit, is, dit is iets wat zo uniek is, wat nog nooit gebeurd is. Daar zullen veel meer mensen naar kijken. Inderdaad, het is een prachtig tv-format. Als je de mensen op deze bijeenkomst hoort dat het hun wens is om geschiedenis te schrijven... dat ze bereid zijn om alles en iedereen achter te laten, zelfs vrouwen en kinderen... dan weet je dat dit prachtige tv zal opleveren. Ook al wordt er geen meter gevlogen. Terwijl bij de deelnemers het geloof groeit, neemt bij mij die middag juist de sceptsies toe. Ja, ik heb er helemaal zin in. Ja, het iets nieuws creëren op een andere plek dat zo, het zo bijzonder maakt, het project. Droom je ervan? Ja, ik droom er zeker van. Ja. TV-aandacht is heel erg belangrijk. Uh, een van de media-adviseurs was ook de bedenker van de grote donorshow. Stel je ja. nou voor dat dit een grote donorshow blijkt te zijn... en dat allemaal niet kan, dat het niet gaat gebeuren. Wat betekent dat van jou? Um, je bedoelt dat dit eigenlijk één grote grap is. Misschien wel. Zou ik denk kunnen. niet dat zo'n um, zo gedreven persoon als die daar aan de tafel zit... Al die mensen die daar samenwerken en zoveel moeite die in die in wordt gestopt... op zo'n lange termijn... ik denk niet dat het een, een grap zal zijn. Maar stel je voor dat dat wel zo is, wat zou dat voor jou betekenen? Uh, ja, dat Start dan je wereld in? Nee, dat stopt mijn wereld zeker niet in. Um, en misschien ga ik er dan zelf over nadenken om zoiets op te zetten. Hè? En dat er heel veel mensen, ook hier in de zaal en in de ruimte gewoon zijn... die dat ook zeker zouden willen, yeah. zouden willen opzetten. Als het echt een grap zou zijn. Meer over Mars One, onder andere filmpje, kunt u daar zien. Een aantal aspirant-astronauten daar is te vinden op nos.nl. Nou, er komen zojuist berichten binnen uit Egypte... dat veiligheidstroepen op weg zijn in Cairo... om twee demonstraties op te ruimen. We gaan bellen. Een Fischer zet van de eerste LP. Destijds nog, Word het was dit de worker. Inmiddels komen er ook beelden binnen van die ontruiming... op het plein in Cairo van promotiedemonstraties. Um... Veel rook te zien. Uh, tanks en waterkanonnen staan daar klaar. Zodra wij meer weten, melden we dat hier op uh, Radio 1 in het Radio 1-journaal. Eerst naar India. Het gebeurde in Mumbai. Het schip uh, lag in de haven. Meerdere bemanningsleden worden nog vermist. Een onderzeeboot daar uh, ontplofte. Aan boord heeft urenlang brand gewoed. Correspondent uh, Lucas Waagmeester. De vraag uh, aan hem of de brand inmiddels geblust is. Uh, ja, daar lijkt het wel op. Uh, maar het ziet er verder niet heel goed uit. Het schip is deels gezonken en inderdaad 18 bemanningsleden zouden nog aan boord zijn. Direct na de knal uh, sprongen mensen van boord. Veel bemanningsleden hebben zichzelf kunnen redden. Maar een aantal zit dus nog vast en, en moet nog worden bevrijd of ze zijn omgekomen. Dat is op het moment uh, nog niet duidelijk. Die klap zelf die is naar het schijnt uh, uh, ver van de haven uh, uh, te zien geweest. Mensen in Mumbai die spreken van een vuurbal... Die maar heel langzaam uh, doofde. Het is een schip dat uitgerust kan worden met, met, met grote raketten, kruisraketachtige uh, wapensystemen. Uh, maar of die geëxplodeerd zijn, dat, dat is absoluut niet duidelijk. Kunnen we niks over zeggen. Het is sowieso eigenlijk nog heel weinig duidelijk, behalve dat de schade, uh, zover die er is, zich echt beperkt tot de haven. beperkt zelfs tot de, tot de plek van het schip uh, zelf. Hmm, lijkt me beangstigend om dan in zo'n onderzeeër te zitten, terwijl die half uh, gezonken is. Wat valt er te zeggen over de kwaliteit van die onderzeeërs in uh, India, Lucas? Nou, het gaat om een Russisch schip. Uh, de NAVO die noemt dit een kilo-klasse onderzeeër. Dat is echt zo'n heel groot formaat onderzeeboot, 75 meter lang. India heeft 10 van die schepen in de vaart. En dat type, uh, dit type onderzeeën vaart sinds eind jaren 80 eigenlijk in de hele wereld rond. Uh, tenminste, in de landen die, uh, die hun defensiemateriaal van de, materieel, uh, van de Russen kopen. Dus daar valt eigenlijk heel weinig over te zeggen. Het is eigenlijk een vrij succesvol uh, wapensysteem, kun je zeggen. Uh, heel breed verkocht door de Russen. Deze knal komt voor India wel op een heel typisch moment. Uh, deze week nam India zijn eerste uh, hier in India zelf gebouwde atoomonderzeeër in de vaart. Het was echt een groot feest. Uh, door atoomkracht aangedreven schip, Dus die hier, dat hier gemaakt is. Uh, het land is bezig met een gigantische uitbreiding sowieso van zijn defensiematerieel. Het is op het moment... Is het een van de grootste importeurs van defensiematerieel in de wereld ook. Dus het beleeft op dit moment eigenlijk doorbraak na doorbraak. Vooral in de marine. Uh, ze zijn hier echt een beetje in een feeststemming uh, de laatste tijd. En, en nou ja, vanochtend dus eventjes dit. Dat is even geen feeststemming. Het is, het is afwachten echt wat er met die bemanningsleden is gebeurd. Uh, er wordt uiteraard alles aan gedaan om ze vanochtend uh, uh, nog te redden. Ja, begrijp je Lucas dat dit geen atoomonderzeeër is? Hè? Dit is een, een dieselonderzeeër nog. Is het wel duidelijk? Is het helemaal zeker dat het een ongeluk was? Ja, daar wordt wel van uitgegaan. De woordvoering van, uh, van de marine uh, zegt vanochtend uh, dat er, er is... Uh, ja, ze, ze willen niet zeggen wat er is misgegaan. Ze kunnen dat waarschijnlijk ook nog niet zeggen. Of er inderdaad bijvoorbeeld een, een wapensysteem is geëxplodeerd aan boord. Of dat het uh, puur gaat om bijvoorbeeld iets in, de, in het elektrische systeem, systeem op dat schip. Um, uh, India beleeft wel een beetje spannende tijden. Maar dat is, dat, hè, dat is meer aan de grens met Kashmir. Is er constant gedoe met Pakistan. Er wordt natuurlijk altijd wordt er meteen gedacht aan Pakistanse terroristen... Dus ik snap je gedachten wel een beetje, maar er wordt hier absoluut niet van uitgegaan. Ook hier in de kranten, uh, de eerste berichten zijn, uh, het, woord, het woord terreur wordt bijvoorbeeld niet genoemd. Dus uh, men gaat inderdaad echt uit van een ongeluk. Goed, Tot zover Lucas Waagmeester over de explosie op de onderzeeboot. Zo dadelijk in het journaal uh, meer aandacht voor uh, de Egyptische oproerpolitie die je in heeft gegrepen bij twee sit-in demonstraties in Egypte.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 Half acht, laatste nieuws over Egypte. Krijgt u van Jan van der Putten in het NOS Journaal. Ja, de Egyptische oproeppolitie grijpt op dit moment in... bij twee sit-in-demonstraties van aanhangers van de afgezette... president Morsi Bulldozer is in Cairo bezig om de kampen schoon te vegen. Er zijn twee van die kampen. De politie heeft straat in de omgeving afgezet. Er zijn schoten te horen. En de Egyptische interimregering eiste al eerder... dat die kampen werden opgebroken. Maar die Morsi-aanhangers gaven geen gehoor aan die oproep. De PvdA wil dat automobilisten in commerciële parkeergarages... per minuut gaan betalen als ze parkeren. Kamerlid Atje Kuiken dient een initiatiefwet in om dat te regelen. Volgens Kuiken betalen automobilisten nu vaak voor een vol uur... terwijl ze maar vijf minuten geparkeerd staan. En dat vindt zij oneerlijk en onnodig. Olieconcern BP stapt in de Verenigde Staten naar de rechter... want het bedrijf wil weer in aanmerking komen... voor Amerikaanse oliecontracten. BP krijgt die contracten niet meer... vanwege de olieramp in de Golf van Mexico in 2010... En de beslissing van de Amerikaanse milieutoezichthouder EPA om eh, BP uit te sluiten van die contracten is onterecht, vindt de oliemaatschappij. En bij Mumbai in India is een explosie geweest in een onderzeeër. Daarna brak er brand uit. Sommige bemanningsleden wisten van boord te springen. Maar de marine denkt dat nog 18 mensen vastzitten. Het was waarschijnlijk een ongeluk. De onderzeeër kreeg in Rusland onlangs nog een opknapbeurt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl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 En op de weg komt een klein ochtendspiertje op gang, Johnson-Hokke? Ja, nou, een kleine file in de midden van het op de A27. Breda richting Gorkum, de stad tussen Werkendam en Knoopendgorkem gorkum 2 kilometer. Bij Knoopendgorkem gorkum is de rechte reis ook afgesloten. Nou, u hoorde het al van Jan van der Putten dat er ontruimingen gaande zijn in Cairo in Egypte. We praten u daar zo dadelijk over bij. Blijf luisteren.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 Download gratis de Ster-Extra-app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Vijf over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nou, je kon het net uh, ook al horen in het journaal. De PvdA dient vandaag een initiatiefwetsvoorstel in... dat particuliere eigenaren van parkeergarages dwingt... om automobilisten de gelegenheid te geven per minuut te betalen... Eerder moesten beheerders van publieke parkeerplaatsen het tarief per minuut al gaan hanteren en nu zijn, als het aan de P van de A ligt, dus ook de particuliere eigenaren aan de beurt. Kamerlid Artje Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat ze dwingen. Hoe gaat u dat doen? We gaan een wetsvoorstel indienen waarmee inderdaad commerciële uh, parkeergarages uh, worden gedwongen om hun klanten automobilisten per minuut uh, te laten betalen in, in tegenstelling zoals het nu is. Vaak voor het volle uur uh, moeten betalen terwijl je soms maar heel kort staat. Ze wilden dat niet uh, vrijwillig doen? De beheerders? Uh, nou, de er, zijn een er zijn een aantal parkeergarages die zijn al overgegaan tot betalen tot kortere eenheden en een enkeling uh, tot betalen per minuut. Maar we zijn al een aantal jaren aan het kijken of we hier een beweging in kunnen krijgen. Is niet het Onvoldoende het geval en daarom dit initiatiefwetvoorstel zodat straks iedereen in Nederland per minuut kan betalen. En dat is wel zo, uh, zo logisch. Mm, um, hoe zit het met de marktwerking in deze? Want in principe hoef je toch niet te parkeren als het je te duur is? Nou, vaak heb je niet zo heel veel uh, keuze en bovenin, je moet natuurlijk ook altijd een beetje parkeren daar waar, daar waar je moet zijn. Dus juist die concurrentie ontbreekt nu. En wat we dan ook zien is dat uh, uh, automobilisten vaak 14% meer betalen dan uh, nodig is. En dat kan tot enkele tientjes, maar soms ook honderden euro's uh, per jaar uh, gaan schelen op het moment dat je dat niet meer hoeft. U dient dat wetsvoorstel vandaag in. Uh, wanneer zouden automobilisten er iets van kunnen merken? Nou ja, dat hangt natuurlijk altijd vanaf hoe snel wij het wetgevingstrek doorgaan. Maar ik ga het uh, in ieder geval proberen om dat zo snel uh, mogelijk uh, te gaan doen. Heeft u al een meerderheid? Dat weet, ik nog niet, maar nee. een, dat weet ik nog niet, maar het is in ieder geval een grote ergernis... van automobilisten, ook van winkeliers. Daarom worden wij ook gesteund door detailhandel Nederland, de ANWB. En ik kan me niet voorstellen dat mijn collega's in de Tweede Kamer... Uh, dit niet zullen steunen. Nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de VVD. Ik kan me voorstellen dat die niet willen dat uh, op deze manier... de marktwerking bijgestuurd wordt. Maar zoals ik al zei, uh, zij uh, zijn ook al een uh, grote uh, belangpartij uh, voor de automobilist. Uh, en dit is juist voor hun uh, uh, heel erg gunstig. Dus uh, ik reken er wel op. Nou, wij rekenen met u mee. Uh, eens even kijken of er een meerderheid te vinden is hiervoor. Kamerlid Artje Kuiken van de P van de A. We gaan het zien. Dank u wel. Dag. Gaan we naar de sport. Gio Lippes, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Een bronzen medaille. En dan nog wel op de zevende kant. op WK-Atletiek voor Daphne Schippers. Ja, geweldig. Hoe knap is die prestatie? Ja, heel knap. En uh, vooral de manier waarop die uh, tot stand kwam. Kijk, zo'n zevenkamp is natuurlijk een uitputtingsslag. En uh, ja, het is, het is vooral het toonbeeld van regel, regelmaat. Hè. Een atleet die gewoon het best kan presteren op al die zeven onderdelen. Ja, die eindigt uiteindelijk het hoogste. Nou, goed, Daphne Schippers uh, heeft een geweldige regelmatige meerkamp afgewerkt. Maar met name die laatste 800 meter gisteren uh, zelden vertoond. Zo spannend. Zo'n uh, ja, enorm toonbeeld van, uh, van, van, van, van, van wilskracht. Uh, het is helemaal niet haar afstand. Je Diep moet je, gaan, je voorstellen, he? Daphne. Dus diep ja ze is een sprinster eigenlijk. Uh, geweldige 100 meter, geweldige 200 meter. En uh, als je dan ziet, ja, zo'n 800 meter, twee volle ronden van 400 meter... is eigenlijk veel te ver voor haar. Ze mocht iets van 3,5 seconden verliezen op een Duitse... om in ieder geval derde te blijven. En die Duitse die, die, die, die sprint weg in de laatste driekwart ronde. En dan denk je heel even in een moment... nu breekt Daphne Schippers en dan vind je dat ook heel logisch. Want nou, ze moet genoegen nemen met de vierde plaats. En op een of andere manier vindt ze nog krachten terug in haar lichaam... en in haar geest... En, en en sprint ze dan toch uiteindelijk weer naar een geweldige plaats. En naar een verbetering van het persoonlijke record op die 800 meter. Van 7 seconden. Van 215 naar 208. Ja, dat is eigenlijk. Is dat bijna ongelooflijk. Uh, on, ja. Niet normaal, zoals ze dat dan doet. En dat, dat maakt toch deze, uh, deze prestatie wel heel erg bijzonder. Ja, de foto's zijn trouwens ook prachtig vanochtend in alle kranten. En uh, ik, ik kan iedereen aanraden om die race uh, nog eens te bekijken. Dat kan op onze website nos.nl. Uh, daar zie je dan ook op het eind... Bijna alle deelnemers op de grond liggen. Uh, en, en proberen bij te komen en weer op adem te komen. Uh, onder andere ook. Mooi is dat, hè? Ja. ja en, en, en ze echt was mooi. zelfs te moe voor een eerere uh, ja? De rest moest ongeveer een kwartier wachten voordat ze aan uh, het gebruikelijke eerere Want dat is het mooie van die zevenkamp, van die Meerkamp ook. Die meerkampers, dat is echt toch een soort vrienden. Uh, ploeg. En, en, en die lopen dan met z'n allen lopen ze nog eens een keer het stadion rond uh, om, uh, om het publiek te bedanken. Ja. En Schippers, die bleef daar maar op die grond liggen. en die kon gewoon niet mee. Heeft drie keer moeten, moeten overgeven tijdens Uch. het ere rondje. En roepen van jongens, wacht op mij. Maar goed, uiteindelijk heeft ze het toch allemaal voor elkaar gekregen. Helemaal en, kapot. Prachtig. Geweldige prestatie. Ja. Even naar Wout Poels ook. Dat moet jouw deugd doen, Gio. Die heeft een etappe gewonnen in de Tour ja. de Lange. Ja, over de Grand Colombier. Uh, zo'n beetje daar uh, bij Genève in de buurt ligt die berg. Tour de heeft hij trouwens al eens een keer uh, gewonnen. Dus het is wel een wedstrijd die hem heel erg ligt. Maar ja, als je bedenkt bij Wout Poels... iets meer dan een jaar geleden in juli uh, vorig jaar lag hij op de grond... Na die verschrikkelijke valpartij op weg naar Metz in de Tour de France. Uh, massale valpartij. Poels was het zwaarste slachtoffer. En toen had niemand er eigenlijk rekening mee gehouden... dat hij ooit nog op de fiets zou zitten. En het feit dat hij... Nou, we weten natuurlijk dat hij terug is gekomen. We weten zelfs al dat hij een Tour de France nu uh, inmiddels alweer achter de rug heeft... en die hij wel tot uh, Parijs uh, heeft uh, gereden. Maar dit, eh, overwinning pakken, eh, ja, iets meer dan een jaar na zo'n horrorcash, eh, dat, dat is toch wel heel erg bijzonder voor Wout Pools. Eh, hij heeft hem ook niet gestolen, reed in een kopgroep mee. De kopgroep pakte flinke voorsprong over die beklimming... en hield uiteindelijk vlak voor de streep nog een beetje over. Nou ja, en Pols was de slimste en de sterkste in die kopgroep. En dat is dan toch wel mooi om te zien dat hij er weer is. Hij heeft overigens niet het idee dat hij, nog he dat hij al helemaal terug is. Want hij wilde toch even deze wedstrijd ook aankijken... of hij fit genoeg is om de Vuelta te rijden. En hij heeft gisteren al gezegd dat hij het nog niet helemaal weet. omdat hmm. hij niet het gevoel had dat hij uh, na de etappes voldoende herstelde. Dus het is nog even een twijfelgevalletje... of Wout Poels uh, de Vuelta gaat rijden dit jaar. Kijken we nog even vooruit naar Nederland. Portugal, uh, vanavond dus die oefenwedstrijd... Uh, met in de basis Paul Verhagen... Gio, waar komt die vandaan? Nou, dat weten we wel uit Augsburg, maar hoe heeft hij zich in Oranje gespeeld? Ja, uh, hij is uh, ontdekt door Louis van Gaal... en waarschijnlijk door de mensen die uh, om Louis van Gaal heen gaan. En het uh, is grappig, hoor, ik, bedoel, ik wil jou niet corrigeren... maar het feit dat jij al zegt Paul Verhagen... en hij heet Paul Verhagen, maar dat zegt natuurlijk oh. genoeg... over de onbekendheid ja. van deze speler. Ja. Uh, ja. Hij ja. speelt ja. voor de ja. BSC nou, Augsburg <laughs> en heeft wel een verleden in Nederland natuurlijk. Hij uh, uh, heeft uh, bij Jong Oranje gespeeld in 2006... Europees kampioen werd, uh, dus ja, we, we kennen hem ergens, ver weg kennen we hem wel. Maar inderdaad, bij, bij de meeste voetballiefhebbers uh, is het geen naam die nou eventjes pas meteen naar boven komt. Uh, maar goed, hij is er en uh, hij gaat debuteren, want uh, ze hadden hem al opgeroepen natuurlijk. Het was even de vraag of hij zou spelen, of hij misschien wat speelminuten zou krijgen. Ja, een vergaal zou vergaal niet zijn om uh, gewoon zo, zo iemand dan ook maar meteen in de basis te laten debuteren. En dan ook nog eens een keer tegen Cristiano Ronaldo. Ja. Dus dat wordt een hele mooie klus voor die Paul-vraag. Ik heb zijn naam opgeschreven. Paul Verhaag. Vanavond gaan we hem zien. Nederland, Portugal. Gio, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Twaalf minuten over half acht. Gauw door naar Egypte. Bulldozers en tanks zijn te zien op beelden van de Egyptische televisie. Veiligheidsdiensten zijn namelijk begonnen... met het ontruimen van twee kampen van pro-Morsi-demonstranten. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat kan jij vertellen? Hoe verlopen die ontruimingen? De beelden de, waar je het over had, daar is ook uh, traangas op te zien. Daar zijn uh, politiemensen op te zien, al wel die bulldozers van het leger lijken. En dat zijn beelden van het Nachtda dat is het plein bij de universiteit. Vanuit de grote demonstratie van de moslimbroederschap uh, uh, in Nasr City heb ik op dit moment nog geen beelden gezien. Berichten op dit moment, maar die komen van de moslimbroederschap. En ja, het is allemaal heel erg prebituur. Die spreken over 15 doden en over over geweervuur, wat er ook is. Um, dat kan ik niet bevestigen. Dat, dat is de moslimbroederschap die dat zegt. Wat je ook wel op die beelden ziet, is uh, tentjes... die uh, natuurlijk op die twee pleinen aanwezig waren... omdat de moslimbroeders die daar aanwezig zijn... daar al weken bivakeren... dat die tentjes ook door die bulldozers overeind om, uh, getrokken worden. Ja, Sander, die demonstranten zitten daar zo'n zes weken. Nu is al vaak gezegd dat het kan niet zo kan blijven. Die moeten daar weg. Waarom ja. is er nu toch voor dit moment gekozen om die kampen op te ruimen? Nou, goede vraag, hè? want uh, het is een paar keer gedreigd. Uh, toen is er niets gebeurd voor het laatste weekend dat iedereen dacht nu gaat het gebeuren. Um, er zou ook een, een, een fasering in zitten waarbij uh, waarschuwingen gegeven zouden worden en um, er steeds verder gegaan zou worden. Dat lijkt allemaal overgeslagen uh, te zijn. Uh, het enige waarom ik kan verzinnen waarom het nu gebeurd is is omdat er uh, gisteren verschillende demonstraties zijn geweest... van Moslimbroeders buiten die twee pleinen. Uh, bij ministeries in de binnenstad. Die zijn toen wel met traangas uit elkaar gedreven. Je zag ook dat buurtbewoners daar niet van gediend waren van die demonstraties... en de politie hielpen bij het verdrijven van de moslimbroederschap. Dat, dat zou een reden geweest kunnen zijn uh, dat ze hebben gezag, gezegd... we weten dat het ingewikkeld gaat worden, we weten dat het Westen uh, meekijkt hoe we het doen... maar we gaan nu iets doen. Ja. Nou, en als het klopt uh, wat jij aangeeft, dat de moslimbroederschap uh, meldt dat er 15 doden zijn gevallen, al Jazeera meldt inmiddels dat het er alweer meer zijn, dat gaat de dialoog natuurlijk uh, niet helpen, kan ik mij voorstellen, tussen de twee partijen. Nou, dialoog op dit moment inderdaad even helemaal niet. Uh, en dat is echt iets voor op de lange termijn. Ik denk dat er weinig mensen zijn die uh, dat woord op dit moment vooraan uh, in, het gedacht, in de gedachte hebben. Want ja, uiteindelijk kun je betogen natuurlijk dat een democratie... zonder een grote groep van de bevolking die daaraan meedoet... dat kan niet. Uh, de Moslimbroederschap, dat is een grote organisatie. Die moet je erbij betrekken, al was het maar... Uh, omdat op het moment dat ze zijn uitgesloten uh, je, je, je verzet gaat blijven krijgen... mensen die verkiezingen boycotten en dergelijke. Maar goed, dat is echt op dit moment, nu even op de lange termijn... op dit moment de beelden uit Egypte van rookwolken boven uh, de flats... die rondom de wegen staan die naar de universiteit leiden. Die wegen die waren net zoals bij uh, dat andere plein... De afgelopen dagen gebarricadeerd, gefortificeerd. Uh, daar waren uh, zandzakken neergelegd. De moslimbroeders die controleerden de laatste keer dat ik er was... al wie daar binnenkwamen. Er waren stapels met stenen neergelegd... klaar om naar de politie te gooien. Op de spaarzame beelden die naar buiten komen zie je dat ook wel gebeuren. Maar dan zie je inderdaad ook die boeldozers. Die grote uh, zandkleurige boeldozers die natuurlijk gewoon... zo over zo'n stapel stenen heen rijden. Sander van Hoorn met het laatste nieuws uit Egypte. Sander, dankjewel. De verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. Met een file door een ongeluk op de A58, Breda richting Tilburg. Daar staat tussen Ulvenhout en kroopend sint Annabos drie kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstokken daar weer open. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. What a good place to be. Don't believe it. It's a different language, and it's never something to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never said to me. No, it's another night out with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and it starts me. Good women growing trees, and if you catch them right, they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds.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 You were to Weer happy hour van de House Martins. De beelden die de beveiligingscamera van de mishandeling maakte... staan op ons netvlies. Groepje jongeren dat een passant aanvalt. Vervolgens wordt hij maar herhaaldelijk tegen het hoofd geschopt. En hij wordt geslagen, zelfs al ligt hij op de grond. Overal opgepikt, die beelden van die schoppartij in Eindhoven... in het uitgaansleven... En de vraag reist of de verdachten al bij voorbaat veroordeeld zijn... door de media. Trial by media. Vandaag komen ze voor de echte rechter. En daarom praten we erover met media-ethicus Huub Evers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u, meneer Evers, dat media zijn omgegaan met deze zaak? Dat varieert. De... Klassieke media, dus de kranten en de omroepen... hebben de beelden wel uitgezonden. Eh, kranten hebben er op de normale manier aandacht aan besteed. Eh, omroepen, vooral de regionale omroep hier in Brabant... heeft de beelden eh, herhaaldelijk uitgezonden. Heeft er heel veel aandacht aan besteed. Daar waren ze ook voor het eerst te zien. Hè? Ja, en de social media hebben er op hun eigen manier aandacht aan besteed. En, en, en hebben bijvoorbeeld foto's gepubliceerd... waarop de verdachten te zien waren zonder, zonder balkjes. Hebben de namen voluit genoemd waardoor een soort uh, heksenjacht ontstaan is. Dus de manier waarop de media dat aangepakt hebben... Is, is, is erg verschillend, zeg maar. Ja, en dus kunnen we ook niet zeggen... of um, verdachten al bij voorbaat veroordeeld zijn door de media. Het medialandschap is enorm veranderd, he, meneer Evers? D ja. Dat maakt uw werk ook anders. Maar ook het werk kan ik mij voorstellen van rechters om hierover te oordelen. De, hoe, hoe kijkt u tegen al die veranderingen aan? Nou... Ja, kijk, de, de, de rechter is natuurlijk ook iemand die leeft midden in uh, onze samenleving, die een mediasamenleving is, waarin uh, op alle mogelijke manieren via de klassieke en de online media uh, informatie uh, tot ons komt. Uh -huh. Dus invloed zal er zeker zijn, denk ik, al is de vraag welke invloed dat is. Het kan namelijk ook zo zijn wanneer de rechter zegt dat hij de publiciteit in zijn uiteindelijke vonnis laat meewegen, dat dat niet een strafvermindering... maar een strafverhoging tot gevolg zou kunnen hebben. Uit onderzoek blijkt dat dat in een aantal gevallen... ook wel eens een keer aan de orde is. Maar legt u namelijk... het eens uit, meneer Evers, want wat gebeurt er dan... in het hoofd van een rechter? Nou, het kan zo zijn dat de rechter in zijn vonnis uh, uitspreekt... dat hij de publiciteit laat meewegen. Uh -huh. En dat kan leiden tot een verlaging van de straf... wanneer bijvoorbeeld iemand al ernstig in zijn privacy is aangetast... of al herhaaldelijk in de media als een, een, een fraudeur of een oplichter is neergezet... dan kan dat de rechter ertoe brengen om te zeggen... Uh, publiciteit is eigenlijk ook al een bepaalde vorm van straf geweest. Ja. Dus, ik, dus ik verlaag mijn straf. Het kan in een ander geval, wanneer geweldsdelicten aan de orde zijn... en dat is hier het geval... Uh, ook leiden tot strafverhoging. Wanneer de rechter zegt nou, dat de, de maatschappelijke orde, de rechtsorde, is zodanig uh, geschokt dat ik, uh, en de publieke opinie is zodanig in beroering gebracht dat ik uh, op basis daarvan besluit om een uh, iets hogere straf op te leggen dan ik anders wellicht gedaan zou hebben. Maar in dat licht gezien, wat vindt u dan de rol van het Openbaar Ministerie die die beelden naar buiten heeft gebracht, beelden met duidelijk herkenbare data's? Ja, het Openbaar Ministerie moet denk ik nog duidelijk wennen aan het feit... dat uh, beelden vooral via uh, internetsites en, en, en social media hun eigen weg gaan... en dat daar, uh, dat daar dan ook geen, geen halt meer aan toe te roepen is. Maar meneer He, Evers, dat gebeurt toch al, ja. al enige tijd? Het is ja, niet zeker. zo van gisteren, hè? bijvoorbeeld uh, de verspreiding van nieuws of foto's... op uh, media, sociale netwerksites als Twitter, dat, dat gebeurt al jaren. Ja, dus ja, maar reageren de, ze daar zo traag op, bij het Ja. Door, hè? Ja, dat denk ik wel. In dit geval is namelijk op een bepaald moment... een oproep gedaan aan de media om met het uh, uh, tonen van de beelden te stoppen. Terwijl iedereen die, dat, uh, die de mediaontwikkeling een beetje volgt... weet dat dat absoluut niet meer kan. Nee. He, dat geeft aan dat het Openbaar Ministerie toch... als het om dit soort dingen gaat, een beetje, uh, een beetje achterop loopt. Hoe zou het Openbaar Ministerie daar dan mee om moeten gaan? Zij hadden dus um, in dit geval de verdachte... Ja, niet zo duidelijk in beeld herkenbaar moeten laten zijn. Nou, ik denk dat ze heel duidelijk een afweging moeten maken uh, op welke beelden ze laten zien. Zich realiserend dat de beelden die uiteindelijk getoond worden, uh, ja, dan verder te, bij wijze van spreken de wereld overgaan en ook niet meer te stoppen zijn. Dus je moet bij de afweging uh, geven we aan opsporing, uh, voorrang en laten we dus beelden zien waarop uh, verdachten duidelijk herkenbaar zijn. Als je dat doet, dan moet je nadenken over de effecten die dat waarschijnlijk wel zal hebben. Dus als je het, het helemaal uitzendt, dan is het out of your hands. Dan kun, je, ja. dan kun je dat niet meer controleren. Dan kun je daar niets meer aan doen. Nee. Maar u geeft het al even kort aan, opsporing heeft voorrang. En ja, is dan de hang een beetje om de privacybescherming... nou ja, wat te vergeten of in ieder geval op het tweede plan te zetten? Ik denk dat je nu een ontwikkeling kunt zien in onze samenleving... waarbij eh, opsporing... En, en veiligheid, alles wat daarmee samenhangt, zodanig voorrang krijgt dat bescherming van de persoonlijke levensfeer toch ja, op de achtergrond raakt in een aantal gevallen. He, en wat vindt uh, u daar dan van? Nou, in een aantal gevallen is dat in, eigenlijk een hele kwalijke zaak, omdat verdachten uh, nog steeds, recht, verdachten zijn nog steeds, maar verdachten. En het is aan de rechter om uiteindelijk een oordeel te vellen en niet aan de publieke opinie. Nou heeft een van de verdachten ook zelf uh, media opgezocht. Ja. Um, wat doet een rechter daarmee? In dat geval, uh, wanneer je voorbeelden hebt, die zijn er meer... van verdachten die zelf media-aandacht gezocht hebben... Kan, kan de rechter dat meewegen uh, en, en kan dat eventueel ook... tot een andere strafmaat leiden dan de rechter mogelijk uh, zonder die aandacht in gedachte had gehad. Dus dat hmm. zou een zijn. Dat zou, dat zou niet invloed kunnen zijn, ja. Van, ja. Als een verdachte daar bijvoorbeeld spijt betuigt... dan kan dat van invloed zijn op de ja. straf bijvoorbeeld. Dan is het ook de advocaat van de verdachte... die natuurlijk uh, uh, wijst op de media-aandacht... en op alles wat de media al in dit opzicht... over de verdachte naar buiten gebracht hebben... om op basis daarvan te pleiten voor strafvermindering. Ja. Zijn we toch weer terug bij de media. Zou u bij de reguliere media... Um... Toch meer zelfreflectie willen zien, ondanks het feit dat je weet dat de anderen, de sociale media, dat niet zullen doen? Wat ik bij de media, en dan vooral bij de klassieke media, zie, dat is dat, uh, ja, dan toch telkens. In, wanneer zich nieuwe affaires voordoen... De, de, de, de adrenaline kennelijk zodanig begint te stromen... dat uh, alle ervaringen uit het verleden en alle zelfreflectie... voor zover aanwezig uit het verleden... Uh, ook inderdaad echt tot het verleden behoren. En een situatie ontstaat waar het lijkt... dat men toch weinig lering heeft getrokken... uit ervaringen van, uh, van de afgelopen jaren. Ik kan niet zien hoe in de klassieke media... Uh, zoiets van een, van, een, van een lerend effect zichtbaar is, uh, waarbij men echt leert, lering trekt uit ervaringen uit het verleden. Nou, die les nemen wij ter harte, meneer Evers. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal, Media Overzicht. De media, daar zijn ze. Intelligente mensen zijn minder geneigd om te geloven. Dat beweren drie Amerikaanse psychologen in een studie naar het verband tussen geloof en intelligentie meldt het Nederlands Dagblad. Een van de onderzoeken loopt al sinds 1921... en volgt 1500 hoogbegaafden van kinds af aan. Wetenschappers concluderen dat zeer intelligente mensen... zich niet aangetrokken voelen tot religie, omdat ze die irrationeel vinden. Verschillende critici en ook een columnist van de krant vinden het maar onzin... omdat de wetenschappers een beperkte definitie van intelligentie zouden hanteren. Ook de voorzitter van een vereniging die hoogbegaafde christenen ondersteunt... zegt dat hoogbegaafden juist vaak zwaar religieus zijn. Ja, en dan zie je het hier weer gebeuren op internet. Sociale media sites. daar worden foto's en filmpjes geplaatst... van verdachten van diefstal, vernielingen of mishandelingen. We hadden het er net over. De standaard in België schrijft daar dus nu ook over op de website. Het slachtoffer van een gestolen iPhone houdt een blog bij... over de man die zijn gestolen iPhone gebruikt. Hij doet dat aan de hand van fotootjes die hij nog steeds binnenkrijgt... op zijn computer. Het kan omdat een nieuwe gebruiker van het gestolen mobieltje... zijn instellingen niet heeft aangepast. En zo schrijft hij bij een foto van een vermoedelijke heler. Eens kijken wat onze is favoriete brilde bril de uit. Vandaag heeft hij uitgesproken. Twitter krijgt het slachtoffer van de diefstal kritiek... omdat hij de verdachte aan de schandpaal zou nagelen. Volgens de privacycommissie overtreedt hij in zekere zin de wet... op de bescherming van de privacy. Maar de kans dat de actieve blogger vervolgd wordt is nihil... zegt een woordvoerster van, van die Belgische privacycommissie. Ja, en die heler? Daar hebben ze niet over. Hè? Nee, een showbiz nieuwtje. Ze wilden telegraaf als RTV Noord-Holland schrijven... dat de liefde tussen kickbokser Badr Harry en Estelle Kruif lijkt te zijn bekoeld. Ze baseren oh. zich op de tweets van een vriend van het showbiz-koppel, Erik de Vlieger. Amsterdamse vastgoedondernemer zegt dat Badder inmiddels wel weer terug is, maar dan bij een ex-vriendin. O oh jee, er waren al lange tijd geruchten dat het stel niet meer samen was. Zo gingen ze niet samen op vakantie. Hoewel het stel tegenover verschillende media eerder nog ontkende dat ze uit elkaar gingen, lijkt de relatie die ruim een jaar duurde nu toch over te zijn. Denemarken dan is bang voor de komst van de Nederlandse motoclub Satudara. Volgens de Deense politie is Satudara bezig met de oprichting van een Deense tak. Of zoals de motoclub het zelf noemt, een chapter. Ook zouden er contacten met criminele organisaties in Denemarken zijn. BNR heeft een gesprek over uh, met hun correspondent in Denemarken. De Deense politie heeft zijn handen eigenlijk al vol aan zijn eigen bendes... en ziet niet bepaald te wachten op de komst van de Satudara. Motorbendes die in Denemarken actief zijn... hebben elkaar al vaker in de Hagen gezeten in de jaren negentig... zegt de correspondent. Satudara zou zich willen vestigen in Kopenhagen... om mogelijk van daaruit verder te, zich uit te breiden over heel Scandinavië. Zo dadelijk. Na acht uur, waar u al bijgepraat wordt... over het uh, laatste nieuws rond de ontruimingen in Cairo, Egypte... we praten wij u verder bij over Cairo... waar troepen dus de promotiedemonstraties uiteenslaan. Tot zo.